10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Het kabinet praat op dit moment over de situatie na het mislukken van het katshuisoverleg. Marcel Bril, onze verslaggever, is op het Binnenhof. Marcel, wat staat er op het spel? Een heleboel. Uh, om te beginnen uh, ligt er gewoon een heel groot financieel-economisch probleem op tafel. Want wij moeten eigenlijk als Nederland volgende week uh, al uh, iets naar Brussel sturen. Iets, daar bedoel ik mee, uh, uh, allerlei uh, maatregelen. Bezuinigingsmaatregelen, hervormingsmaatregelen. Om aan te tonen aan uh, Brussel, aan Europa. Dat wij er alles aan doen om onze economisch-financiële crisis uh, te beheersen. Dat is het ene probleem. Maar er ligt ook nog een groot politiek probleem. Want hoe... Hoe gaat het nu verder nu Geert Wilders afgelopen zaterdag... de stekker uit het Katshuisberaad beraad heeft getrokken? Um, gaat Mark Rutte, de premier, naar de koningin om zijn ontslag aan te bieden? Wil hij door als minderheidskabinet, gewoon als een volwaarderskabinet. Dat soort vragen liggen op tafel vandaag, veel overleg. De ministers zijn op dit moment in een extra ministerraad bij elkaar... maar ook fracties bespreken dit soort vragen. Het wordt een lange en spannende dag. Die ministerraad, is dat een kwestie van, uh, ja, van, van, van, van uren of kunnen ze er heel snel uit zijn, Marcel? Nou ja, de verwachting is dat het uh, een paar uur gaat duren. Dat het rond het middaguur zover is dat uh, nou ja, de ministerraad in ieder geval klaar is. Maar ja, dat weten we allemaal niet. Want in deze politieke uh, crisistijd is voorspellen echt heel moeilijk. Het kan heel lang duren, het kan ook heel snel gaan. Ik dank u wel voor dit moment. Hou ons op de hoogte hier op Radio 1. Marcel Bril, dank wel. De mislukte Catshuisbesprekingen en de Franse presidentsverkiezingen... leiden tot onzekerheid onder beleggers en investeerders. De aandelenbeurzen en de kapitaalmarkten staan de koersen en de rente onder druk. De belangrijkste Europese beurzen openden met verliezen van meer dan een procent. De AIX-index noteert op dit moment een verlies van bijna 2 procent op 303 punten. De markten houden rekening met een afwaardering van de Nederlandse kredietwaardigheid... als de politieke crisis niet snel wordt opgelost... en er een geloofwaardig pakket aan bezuinigingen op tafel ligt. Clary Polak van de Vara en Peter van Inge van de VPRO vertrekken bij het tv-programma Buitenhof. De presentatoren hebben aangegeven na het einde van dit seizoen niet meer beschikbaar te zijn. Buitenhof krijgt in het nieuwe televisieseizoen twee nieuwe presentatoren. Wie dat zijn is nog niet bekend. Clary Polak gaat naar Radio 4. Daar wordt ze vanaf september de nieuwe presentator van het programma De Klassieken van de AVRO. Maartje van Wegen, die nu nog De Klassieken presenteert, maakte vorige week bekend dat ze met pensioen gaat. Peter van Inge blijft voor de VPRO achter de schermen werken. Hij is onder andere eindredacteur van Zomergasten. Voor het eerst is een volwassen witte orka in het wild aangetroffen. Wetenschappers zagen het dier in de Beringzee... in de buurt van het Russische schiereiland Kamtschatka. ontdekkers hebben het dier ijsberg genoemd. Hij is waarschijnlijk 16 jaar oud en leeft in een groep met 12 soortgenoten. Volwassen albinodieren komen niet veel voor in het wild... omdat ze door hun kleur te veel opvallen. Bovendien gaat de aandoening vaak gepaard met medische complicaties. Zelfs dieren in gevangenschap worden daardoor vaak niet oud. Het weer is wisselend bewolkt en vooral in het noorden komen wat buien voor. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe... en tegen de avond volgt regen. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. ANWB heeft keersinformatie. Een paar files nog. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, 2 kilometer bij Hoofddorp. De nasleep van een ongeluk. Alle rijstrokken zijn weer open...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 Hoe kijkt Brussel naar het stuurloze Nederland? In het katshuis zijn ze klaar, maar het onderhandelen is nog lang niet afgelopen... zegt een onderhandelingsdeskundige. Visionair en ruziemaker, dat was Pim Fortuyn. Toenmalig LPF-kamerlid Olaf Stuger denkt nog steeds met groot respect terug aan zijn Pim. Die zei de dingen die ik al jaren hoorde... Op op een onderbouwde manier. En terwijl hij dat zei, werd hij aan alle kanten aangevallen. En toen dacht ik van ja, maar deze vent heeft steun nodig. En de ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is zes over tien bijna. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Hoongelag uit Brussel, komt de telegraaf vanochtend. De leider van de liberale fractie daar, Guy Verhofstadt. Oud-premier van België tevens, beschuldigt Wilders van Griekse lafheid. Hoe is de breuk gevallen bij de andere Europarlementariërs? Dat is de vraag bij het krieken van de dag. Contact met Hans van Balen. Die is Europarlementariër voor de VVD. En het Nederlandse kopstuk daar. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat geldt voor Thijs Berman ook. Maar dan van de socialisten ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens met Hans van Balen beginnen. Want u komt net uit het torentje waar u met de andere bewindslieden van de VVD hebt zitten praten over hoe nu verder. Hoe nu verder? Nou ja. Daar gaat het kabinet op dit moment uh, over. Die gaan uh, daarover vergaderen. Kijk, wat er moet gebeuren, mijn zin is, is zo spoedig mogelijk naar de kiezer. De kiezer moet in verkiezingen een, uh, een oordeel kunnen vellen. En onderwijl moet er ook een begroting voor 2013 worden gemaakt. En dat zal uh, door de Kamerleden moeten gebeuren die uh, daartoe bereid zijn. En uh, het programma wat eigenlijk uh, net in het kashuis was en uiteindelijk door willen is afgeschoten. Daar moet de Kamer ook een oordeel over hebben, want het landsbelang gaat voor... en we moeten echt zorgen dat we ons houden aan de afspraken... die we niet alleen in Brussel hebben gemaakt, maar ook gewoon in Den Haag. Dus uw advies aan Mark Rutte is zojuist geweest... zo snel mogelijk naar de koningin en zo snel mogelijk naar de kiezer? Uh, dat laat ik in het midden, maar u zit uh, in, de, in de goede richting. Is er nog een andere richting dan? Nee, de kiezer is aan het woord... Juist. <laughs> Goed. Uh, dan gaan we even praten over Brussel. Um, uh, ga ik even naar Thijs Berman, uh, die overigens gisteravond in Parijs was... bij het verkiezingsfeestje van François Hollande, als ik me niet vergis. Dat klopt, ja. Dat was dus feeststemming uh, uh, daar, terwijl de grafstemming hier in Nederland de overhand had. Hoe kijkt men in Europa aan tegen uh, de, de ellende in Nederland? Nou, er wordt wel een paar parallel getrokken, eigenlijk met uh, de, de lage score van Nicolas Sarkozy, die is afgestraft voor een campagne waarin hij een Charme offensief richting extreem rechts heeft gedaan. Als je als Nederlandse regering je tijdenlang zo afhankelijk maakt, gijzelaar maakt, van een figuur als Geert Wilders. Dan weet je dat het een tijdbom is, die op een zeker moment barst op het moment, dat er werkelijk harde keuzes gemaakt moeten worden. Want daar houdt zo'n populistische partij natuurlijk niet van. Die wil alleen kiezen als plezieren. Ja, dat klinkt dan en dat is dus wat er gebeurt. Dat is het commentaar wat ik hier. Uh, hoorden van een van de hogere ambtenaren in de Europese Commissie. En verder is deze regering in mijn omgeving van de Sociaaldemocraten altijd bekeken door mijn collega's met een soort van meewarige blik: van wat overkomt jullie in Nederland? Wat is dit? Ja, Hans Verbaren, dat is in uw kring en uw cirkel waarschijnlijk anders. Nou, Over... niet echt? Niet, niet echt? Nou, nou de fractie ik ik was over net zo zeggen. kritiek. <laughs> ja, wat de heer Berman ziet in mijn cirkels niet. Kijk, het is zo dat uh, Verhofstadt zegt natuurlijk terecht... dat Wilders voor verantwoordelijkheid is weggelopen. Maar dat is allemaal niet meer van belang... Dit kabinet uh, is feitelijk gevallen, er komen nieuwe verkiezingen... en we moeten dus nu zorgen, alle verantwoordelijke partijen... dat we zorgen dat er een goede begroting komt... en een goed bezuinigings- en hervormingsplan. Ja, Daar maar goed. Om. Ja, oké, okay, maar uh, over acht dagen of zeven dagen... namelijk 30 april, uh, volgende week uh, maandag... als wij hier Koninginnedag vieren... Ja, dan, hoort, dan moet er een begroting worden ingediend uh, bij de heer Reen. Ja, die verwacht post, dat klopt. Uh, en dat betekent uh, dat er kan dan niet in die korte termijn worden aangeboden... Een programma wat in, uh, op steun van de Kamer kan rekenen. Uh, dus het zal betekenen dat dat zo snel mogelijk moet gebeuren maar ik denk niet dat die datum gehaald kan worden. Krijgt maar Nederland clementie? De Partij van de Arbeid heeft daar een verantwoordelijkheid in en ook Samson heeft gezegd dat hij die verantwoordelijkheid wil nemen. Ja natuurlijk. Ja, uh, ja natuurlijk meneer Berman. Het spreekt vanzelf dat de Partij van de Arbeid het niet zal kunnen aanzien dat er geen begroting komt. Er moet nee. een begroting komen, ja. daar worden keuzes bij gemaakt. Maar dat betekent natuurlijk ook wel dat het een kwestie van geven en nemen is. We ja. zullen daar ook eisen bij stellen. Maar luister is in acht dagen tijd of in zeven dagen tijd heb je toch geen nieuwe begroting? Nee, dat zal niet gebeuren. Nee. Uh, maar en dan uh, hebben we dus de deadline niet gehaald en dan op... is al gezegd, dan krijgen we dus een boete. Uh, dat moet uh, commissaris Rehn dan bepalen. En nogmaals, ik ga ervan uit dat er contacten zullen zijn veelvuldig tussen Nederland en de Europese Commissie. En we zullen het zien, maar we moeten ons houden aan de afspraken aan de 3%. Uh, maar dat betekent niet dat er, een, uh, laten we zeggen, een boete hoeft te worden gegeven... als Nederland aangeeft op welke termijn ze uh, wil bezuinigen en wil hervormen. Ja. Verwacht u geen uh, boete op korte termijn dan, meneer Van Baalen? Uh, dat verwacht ik niet, omdat uh, daar heeft de commissaris zelf een, uh, een belangrijke stem in. Die hoeft dus niet dat automatisch te doen, maar die kan met Nederland in debat gaan. Verwacht u een boete, meneer Berman? Kijk, als een regering valt, dan is het heel duidelijk zo dat het niet een soort van kwade wil is... dat er nog geen begroting ligt, maar een kwestie van overmacht. En dat zal de eurocommissaris zeker in schouw nemen. Ja. En dat betekent dat er helemaal niet meteen een boete hoeft te volgen. Want dat die komt pas als je herhaaldelijk en over langere tijd duidelijk maakt... dat je je niet wenst te houden aan de criteria die er zijn, de 3 en, ja. Hè? Ja. En zo zit, dus, dus er is geen reden om aan te nemen... dat de eurocommissaris meteen tot strafmaatregelen over zou gaan. Want ja. er is geen kwade wil bij Nederland en we zullen er proberen uit te komen. Nou heeft Nederland ontzettend lopen tamboureren in, uh, in Europa op die 3%. Namelijk op uh, de norm in het stabiliteitspact van de euro. Geen enkele begroting mag uh, uh, een groter tekort hebben dan de 3%. Uh, en nou heeft uw partij, uh, meneer Berman, een plan ingediend... waar dat begrotingstekort voor 2013 groter is dan die 3%. Namelijk 3,5 tot 4% omdat wij zeggen dat als je het zo hard en zo met zo'n fixatie op enkel bezuinigingen aanpakt, dan breng je de economie ja. dieper in recessie. Maar dat maakt het dan procent. Ja, maar dan, dan kom je dus ook nooit uit de crisis. En nee. wil je uit de crisis komen, dan zul je dus iets minder stringent moeten bezuinigen. Wel natuurlijk de richting, het correct respecteren van de 3%-norm. Maar dan wel op zo'n manier dat werkgelegenheid gehandhaafd blijft. Ja. Dat je de zorg overeind houdt. Is groter dat je dan mensen de kans biedt onderwijs te volgen. En is dat is heel erg belangrijk. Maar het is groter dan Dat dan 3%. is dus iets groter dan 3%. En is krijgen helemaal dus dus niet erg om... Nou, het is helemaal niet erg om tegen de eurocommissaris te zeggen... laten we eens iets minder dat, dat begrotingsfetischisme uh, handhaven. Laten we ons ook eens richten op het herstel van de economie. Economen in de hele wereld kijken naar Europa met een soort van afgrijzen. Wat is dit voor fetischisme? Nee, wat is dit voor enkele fixatie op bezuinigingen? Dat nee. kan ook anders. Jullie willen toch echt uit de crisis komen? Investeer dan ook. Ik nou, hoor Hans van Baan alweer. tegen Sputten. Uh, dat is uh, zeker niet iets wat uh, de gerenommeerde economen zeggen. Uh, we hebben afspraken gemaakt. Wouter Bos heeft die ook gemaakt. In 2009. Dat we in de pas zouden lopen. Uh, in 2013. Laten we nou het volgende doen. Laten we eerst eens bij elkaar gaan zitten. De uh, verantwoordelijke politieke partijen. Die zich verantwoordelijk betonen te kijken hoe we hieruit kunnen komen. En eh, als de Partij van Arbeid dat doet, dan is dat winst. Goed, uh, meneer Van Balen, is het niet met terugwerkende kracht zo dat uh, ook CDA en VVD, dus uw eigen partij, een beetje beter hadden moeten nadenken van tevoren voordat ze met Wilders en zee gingen? Kijk, Wilders heeft uh, een wanprestatie neergelegd, uh, maar hij heeft anderhalf jaar zich aan afspraken gehouden. Nu, ja. op dit belangrijke dossier, het allerbelangrijkste dossier, hoe redden we Nederland en de economie, heeft hij het laten zitten. Ja, en daar is het daar van tot alle tot kanten nee, voor gewaarschuwd. Ja, natuurlijk, maar er moest een kabinet komen. Tot en met vrijdag was iedereen overtuigd, het gaat lukken. Het programma wat besloten was... Uh, dat zal, ik ga er vanuit naar de Kamer op worden gestuurd. Dat ziet er goed uit. Dat is geen doodbezuiniger geweest. Dus laten we gewoon gaan praten met de verantwoordelijke partij... en geen, uh, elkaar dus niet uh, nawijzen. Heeft geen zin. Deelt u de kwalificatie van Guy Verhofstadt... dat Wilders heeft schuldig gemaakt aan Griekse lafheid? Absoluut. Uh, daarmee zijn Verhofstadt en ik op één lijn... Wilders heeft het laten hangen. En we moeten nu een oplossing vinden. En hoe gaan we dat doen, meneer Berman? Een oplossing vinden. Dat is een nieuwe regering met zoveel mogelijk... PvdA is erin, zodat je ook een beetje die, dat isolement van Nederland kan wegnemen... wat nu bestaat binnen de Europese Unie en in de wereld. Want Nederland is zijn positie kwijt. We staan in de marge, in isolement. En dat, het, kijk eens, samenwerken is een kwestie van geven en nemen. Ja. En Nederland staat nu in die Europese overleg rondes alleen maar te nemen... Ja. En we zouden tijd. ook eens wat moeten geven. Maar dat kost tijd. En we hebben toch geen ja, tijd? We moeten, daar ja, hebben we snel een nieuwe regering voor nodig. En ondertussen moeten we inderdaad aan de slag. En zal de PvdA zijn verantwoordelijkheid tonen. Die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk wel allereerst... bij die mensen die in de zorg uh, hun, hun hulp nodig hebben. die mensen die onderwijs nodig hebben. En die ja. nu dreigen uit het onderwijsproces gestort te worden. Nou, daar, daar gaat het om als eerste om. En, en daar zullen we dus ook ons voor inzetten. Goed, u begint de uh, al te slijpen, de messen te slijpen... om de onderhandelingen aan te gaan. Nou, misschien dat u er samen uitkomt. Ik dank u niet.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 Ja, Pim Fortuyn wist tot zijn dood op 6 mei 2002... veel mensen aan zijn kant te krijgen. Zijn boodschap was helder en was nieuw. Iets waaraan ook Olaf Stuger geen weerstand kon bieden. Hij kwam voor de LPF in 2002 in de Tweede Kamer. Hoort, gaat u luisteren naar deel 1 van de serie Erven Fortuyn... in een bijdrage van Marcel Dekker. Welke tekst zou u nou op uw graf willen hebben? Tekst A, hier rust Pim Fortuyn. Medemens, ik hield van je. En, en tekst B, hier rust... Professor Dr. WSP Fortuin, oud premier van Nederland. <lacht> Welke tekst zou je dan willen? Nou, kijk, neerkijkend vanuit de hemel zeg ik de eerste tekst. Ja. En als ik nog op aarde zou zijn, dan zou ik zeggen de tweede tekst. Pim Fortuyn. Een man die tot 6 mei 2002 er regelmatig van droomde en al net zo vaak verkondigde... de volgende minister-president van Nederland te worden. Zijn LPF zou orde op zaken stellen. Een einde maken aan de verderfelijke politiek van de linkse kerk. Als iets hier geestelijke terreur heeft uitgeoefend in dit land... vergelijkbaar met het communisme... dan is het wel de Partij van de Arbeid en GroenLinks geweest. Het was gewoon geestelijke terreur dat politiek correcte denken afschuwelijk... Met Pim Fortuyn zou Nederland te maken krijgen met een nieuwe politiek. En een net zo nieuwe politieke stijl. Heel veel Nederlanders gunden Fortuyn die kans. Eén Nederlander niet. Bid gewoon echt en duim. Dat dit gewoon redt. Dat dit gewoon gaat overleven. En dat dit uiteindelijk toch nog allemaal. Ze zijn hij is gestopt. Ze zijn, er loopt iemand binnen. Ah, oh, dit meen je niet. We, hebben, we kunnen dit niet heel officieel roepen. Want het is alleen oogtuigenverslag. Maar ze zijn gestopt met. Uh, reanimeren. reanimeren. Er ligt iemand hier dood op eerplaats. En ik vind dat het minst dat wij kunnen doen uit respect en uit medeleven... en uit gevoel is gewoon eventjes, één minuut stilte in eer ere van Pim Fortuyn. Twee weken later wint de LPF met grote cijfers de verkiezingen. En krijgt de partij de haast onmogelijke opdracht aan te tonen... dat de LPF meer is dan Fortuyn. Een opdracht die de nummer 21 van de lijst, Olaf Stuger...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 Um, en dus toen heb ik een, een, een, een gebeld. Je hebt soms in het leven van die momenten dat je zegt van... nou, ik moet iets doen en ik wil iets doen, maar ik doe het morgen wel. Want dan voel ik me misschien beter of dan is mijn telefoon opgeladen. En dan weet ja, je dat soort uh, argumenten. Maar dit keer wist ik, ik moet meteen bellen. Dus ik heb toen gebeld. Ik heb contact gehad met, uh, met de secretaresse van Boukje, uh, van, uh, van Fortuin. En toen belden ze de dag later en ze zeiden van... nou, je kunt aankomende maandag een gesprek hebben. Het was toen vrijdag. En toen zat ik het, was ik met het gesprek bezig... en het ging allemaal prima met Peter Langendam en met, uh, met Pim Fortuyn. En toen kwam Boukje op een gegeven moment halverwege het gesprek... en die zei van, hier Olaf, dit is uh, je paspoort, want dat heb je weer nodig. Want ik zou dezelfde middag weer terugvliegen. En toen zei Pim, oh ben jij de jongen die terug is gekomen van vakantie? Uh, ik kan me goed herinneren. En, uh, nou, Peter, geef hem een plek. Je weet hoeveel zetels we krijgen. Geef hem een plek uh, ruim binnen de marge en... Uh, ja, ik, ik ben weg. Goed, we gaan naar de laatste keer, de uitslag. De lijst Pim 26 zetels. Eén derde van de aanhang komt van de niet-stemmers van de vorige keer. Nou, er waren een aantal prominente fractieleden. En het waren voornamelijk de wat, de wat oudere heren. In ons geval heren. Die stonden niet alleen hoog op de lijst, maar die hadden ook al een staat van dienst. Zoals Jimmy Jansen van Rij. Die had Ferry Hogendijk, 35 jaar, hoofdredacteur van Elzevier. En wij, de jongere Gardens, Eertmans, Verela, Schonewille en, en, en Stuger dan. Die, die dachten van nou ja, wij, wij moeten zorgen dat er, uh, dat er voldoende dynamiek in die fractie zit. Maar de leiding die wordt wel genomen door deze heren met, uh, met ervaring. En uh, nou, dat was na de hand bleek dat een inschattingsfout. Want die heren die waren niet zozeer uit op het stabiliseren van de partij, maar wel op media coverage. En, en, ja, ze wilden graag in de belangstelling staan en dat, uh, dat lukte ze goed. Maar dat was niet altijd in het belang van de, van de partij. Olaf Stuger doet zoals we later deze week zullen horen... als laatste lijsttrekker in 2006 het licht uit bij de LPF. In dat jaar geeft LPF'er Margot Kranenveld er ook de brui aan. Zij vindt dat de erfenis van Fortuin in betere handen is... van de partij waar ze later Kamerlid zal worden. De P van de A. En degene die mij kende, die zeiden, ja, nou ja, we kennen je. Uh, je bent oké. Okay. Dus, uh, nou ja, voor mij had het niet gehoeven. Maar ik maak er ook geen drama van. De LPF en Margot Kranenveld. Morgen in het tweede deel van de Erven voor Dat hoort u dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom... op goedemorgennederland.nl Straks valt er in deze crisis überhaupt nog te onderhandelen... Maar eerst dat ochtendhumeur van Henk Westbroek. Sugar, sugar, la la la la la. Nog niet eens een volle generatie geleden... kon je in een spannende film met autoachtervolgingen... of als het een psychologische thriller was zonder autoachtervolgingen... wachten op het moment dat de hoofdrolspeler... radeloos op zoek was naar een telefooncel. Alleen hij bezat namelijk de informatie die een bomaanslag... of een meervoudige lustmoord kon voorkomen. En als er dan eindelijk een telefooncel gevonden was... werd die stevast bezet door iemand die midden... in een eeuwigdurend telefoongesprek zat... en om die reden die telefooncel uitgeslagen moest worden. Of de hoorn van de telefoon was door een Van Gort geslagen. Dat kon ook. Het lijkt me buitenproportioneel om uit naam van deze filmische stijlvorm en de kwakkelende telefooncelindustrie te pleiten voor een totaal verbod op het bezitten en gebruiken van een mobieltje in de openbare ruimte. Mobieltjes zijn immers geen sigaretten. Een andere fraaie stijlvorm is het kopje suiker. Hoe vaak ziet u niet in een film of een televisieserie een verlegen jonge vrouw of een doorlust verteerde jonge man met een leeg kopje aanbellen bij het object van liefde met de vraag ik ben een appeltaart aan het bakken en laat ik nou net een half ontje suikertekort komen, dus kun je me even uit de brand helpen. Als de taart eenmaal gebakken is, komt de suikerlener vervolgens de suiker plus als vorm van rente een forse taartpunt terugbrengen en van dit een komt dan nog wel eens het beoogde ander. Sinds winkels nooit meer dichtgaan dreigt deze liefdesmoes en daarmee ook deze artistieke stijlvorm net zo gedateerd te raken als de zoektocht naar een onbemande telefooncel. Objectief wetenschappelijk onderzoek heeft ondertussen aangetoond dat in de tijd dat alle winkels om zes uur sloten en op zaterdag nog vroeger om dan pas om maandagmiddag weer open te gaan, geen enkele Nederlander als gevolg hiervan ooit van de honger omkwam. Niemand. Ik pleit dan ook voor de ouderwetse winkelsluitingstijden en de daaraan gekoppelde boodschappen doen-discipline. Niet alleen omdat dit voor winkelpersoneel een zegen zou zijn... maar voor eerst uit naam van die verlegen. Maar o oh zo, suikerzoete liefdeswens. Henk Westbroek, morgen het ochtendumeur van Tonkas. On reprend pas nos petites dans les guinguettes. On entend pas nos refrains sur les boulevards. On voit pas nos noms partout dans les gazettes. On met pas nos cœurs à nu dans les canards.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 Yves Duté met zijn kleine petjes. Leptit casket. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. CDA en VVD hadden Geert Wilders in de media gewoon duidelijk moeten laten scoren op één punt. Dan waren de onderhandelingen in het katshuis waarschijnlijk niet misgelopen, stelt uh, George van Houtem. Die is onderhandelingsexpert en schrijver van het boek De Dirty Tricks van het onderhandelen. Goedemorgen, meneer van Houtem. Goedemorgen. Wat weet u daar nou van? Nou ja, vrij veel. Ik begeleid de onderhandelingen in de praktijk. En wat ik hier zie is dat de onderhandelingen volgens mij... op een emotionele component een stuk gelopen. Want Hilders heeft het laten breken. Maar ja, er zijn wel ziekere manieren om het te laten breken... dan dat hij het nu heeft gedaan. Maar alle uh, signalen wijzen dan toch op dat hij het heeft laten breken... omdat hij de resultaten niet voor zijn rekening kon of wilde nemen? Nee, precies. Maar ja, dat hij nu zo opzichtig breekt, dat zal hem worden aangerekend. Hij had ook kunnen breken door het, nou, bijvoorbeeld nog een keer op een passen te laten aankomen. En een stevige concessie nog te vragen op onderdelen. Nou, dan had hij die concessie misschien gekregen en had hij gescoord. En als die concessie te sterk was geweest, dan hadden ze met z'n drieën moeten breken. En dan was hij niet de enige schuldige geweest. Dus eh, als hij even afstand had genomen, iets minder emotioneel had ge ja, gehandeld, om het zo maar eens te zeggen, dan had hij een beter beeld achtergelaten dan nu. Met andere woorden, hij heeft het niet goed aangepakt... of hebben Rutte en Verhagen het niet goed aangepakt in uw Ja, woven? Hij heeft het uiteindelijk niet goed aangepakt, want zoals ik al zei... dat is een chikere manier om te breken. Maar ja, uh, Rutte en Verhagen die worden hier ook niet beter van. De oppositie die lacht natuurlijk. En Rutte en Verhagen hadden misschien iets meer uh, moeten nadenken... hoe ze de achterban van de Wilders... kunnen ja, nou, laten. Maar dus, uh, daar waren ze mee bezig en ze hebben zelfs op zaterdag nog gezegd... dat er een ruimte was van een miljard om aan lastenverlichting te doen... en daar wilde Wilders toen niet meer over doorpraten. En het takes to the tango. Kijk, als Wilders die, uh, als die het echt niet wil en uh, ja, hij is ongrijpbaar, dan, dan, ja, dan, dan kun je iemand niet meer beïnvloeden. Ik denk dat Wilders te veel druk heeft gevoeld of vanuit de achterbom, want het rommelt daar of gedacht heeft: Wacht even, ik, ik, uh, ik zit in een hypotheek in feite. Hè, een slechte hypotheek. Want wat gebeurt er nu over twee jaar als ik dit pakket maatregelen accepteer? Ja, dan word ik afgerekend. En uh, wanneer word ik minder afgerekend? Want voor hem is het kiezen tussen twee kwaden. Dit accepteren en over twee jaar afgerekend worden. Of nu die storm over mij laten gaan. En uh, over, twee jaar, ja, of over twee jaar, in september of oktober, minder kiezers verliezen. Ja, maar dat had hij toch van tevoren kunnen bedenken. Dat is toch ook een van de, uh, van de um, strategieën die je moet hebben als onderhandelaar. Namelijk dat je van tevoren heel goed weet wat je wil bereiken. Nou ja, ik vergelijk het wel eens met een huwelijk. Hè. Daar krijgen mensen ook voor het water koudwatervrees. En dat zie je bij onderhandelingen ook. Het oh. proces... het Bent u proces, vertrouwd? Ja, ja, ik ben getrouwd, maar ik had gelukkig geen koud watervrees. Ah, nou... Ja, het uur, uur nadert en dan loopt de spanning op. En dan krijg je druk van je achterban en dan zie je totaalpakket. En dan denk je, oh, dit is toch wel wat negatiever dan ik verwacht had. Wat doe ik nu? Ja. En nogmaals, als je wilt breken, zijn er snellere manieren. Dus hij heeft te emotioneel gehandeld wat mij betreft. Ja, maar goed, het is allemaal mosterd naar de maaltijd want het is misgelopen. Ja, het zei zo. En nu kan hij op de blagen zitten, want dit gaat hem toch kiezers kosten. Ja. En de oudere bond neemt nu ook al afstand van hem. Hè? Hij heeft gezegd, ik doe het ook voor de ouderen. Ja. Maar ja, in Radio 1 werd er gezegd, nou ja, we rekenen dit wel aan. Dus uiteindelijk gaat hij hier als slechtste verliezer naar buiten komen. Is het oordeel van de onderhandelingsdeskundige, Sors van Houtem... auteur van het boek The Dirty Tricks van het Onderhandelen. Ik dank u zeer. Bij een half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op karo.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter, GML Radio met een hashtag ervoor... Prem wat zit je mijn vies aan te kijken? Ja, je zit wat, wat drink je hier? <laughs> Goedemorgen luister. Dat is tomatensoep. Soep. soep. Ochtend, nou ja, meestal <lacht> daar, daar, is, daar word je opgewonden van Sven. Opgewonden? dan moet jij het vooral niet doen, Prem. Nee, ik ga, ik, ga, ik ga zo meteen heel, weet je wat opvallend is Sven, ik hoorde alle deskundigen vanochtend ook op Radio 1 en zaterdag, zondag, maar wat ik nog niet heb gehoord zijn de kiezers, ja. de stemmers. Ja. Dus we gaan zo meteen vanaf half elf, iedereen mag nu al bellen 0800 1121. 121 mag mede naar primtimeapenstaartntr.nk en de tweets kunnen naar hekje primtime Radio 1. We gaan echt de kiezers aan het woord laten Ik ben heel erg benieuwd, ik hoop dat heel veel PVV-kiezers uh, bellen om te kijken... Uh, want de Telegraaf komt toch dat het blondische schuld is. Dus Bruinien is opgeblazen. Uh, Blondie kreeg de verweten. De Nederlandse Dick Cheney verhagen is er keihard ingegaan. Hè? Wilders is dus schuld. Dus ik ben benieuwd wat de kiezers vinden. We gaan een half uur praten met de mensen... die het allerbelangrijkste zijn in de omroepwereld. Dat ben niet jij, dat ben ik ook niet. Dat is ook niet de warme aangename stem van Dorad Meegens. Maar dat zijn de luisteraars. Dus we gaan zo met ze praten. Heel goed. Ja, we dan... Kondig jij dan een keertje de warme aangename stem ja? aan? Goed. Eerst nu het nieuws met de warme aangename stem van Dorad Meegens. Radio 1. Het NOS Journaal. Het kabinet praat op dit moment over de situatie na het mislukken van het kadshuisoverleg. Vicepremier Verhagen herhaalde voor het begin dat het er naar uitziet dat we op weg zijn naar verkiezingen. Wel moet de economie blijven draaien, zei Verhagen. Eurocommissaris Kroes heeft gezegd dat Nederland voor het eind van deze maand een plan op tafel moet leggen om het begrotingstekort terug te brengen. Een intentieverklaring dat Nederland het gaat halen in 2015 is niet genoeg, dat zei ze in het NOS Radio 1 journaal. Volgens Kroes heeft minister De Jager onlangs nog concrete plannen beloofd. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is niet komen opdagen in het parlement. Ook de 42 andere leden van haar partij zijn niet verschenen. Ze hadden aangekondigd de beëdiging te boycotten... omdat ze het niet eens zijn met de tekst van de eet die ze moeten afleggen. Daarin staat dat ze de grondwet zullen beschermen... maar ze vinden de grondwet van Burma niet democratisch. En Clary Polak en Peter van Inge vertrekken bij het televisieprogramma Buitenhof. In het nieuwe tv-seizoen krijgt Buitenhof twee nieuwe presentatoren. Wie dat zijn is nog niet bekend. Terry Poulak gaat naar Radio 4. Daar neemt ze het programma de klassieke over van Maartje van Wegen, die met pensioen gaat. En Peter van Inge blijft achter de schermen werken bij de VPRO. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradakation. opgeblazen. De slippendragers van Blondie kwamen in zijn eenmanszaak in opstand... en het eigenbelang van de narcist won het van het landsbelang. We hebben de afgelopen dagen en uren alle spelers gehoord. Wie we nog niet hebben gehoord bent u de kiezer. Daarom vandaag in Primtime Praatradio. Hoe kijkt u er tegenaan? Maakt u zich zorgen? Verheugt u zich op de verkiezingen? Voelt u zich verraden door Mark Rutte en Stef Blok? Door Maxime Verhagen en Siebrand van Haasma mabuma Of door Geert Wilders en Fleur Agema? Of niet. U mag bellen en alles zeggen wat u wilt. U weet het vrijheid van meningsuiting. Mailen of tweeten. Mijn advies is, wacht u vooral niet te lang. Hoe eerder u belt, hoe grotere kans is dat u in de uitzending komt. 0800-1121 mailen naar primeapens-ntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Praatradio. Luisteraar, Stem Overdiek zit. Goedemorgen, meneer Overdiek. Het is Prem, zo leuk. Ik, ik, ik luister altijd naar je stem. bewonderd toen je in het buitenland zat als correspondent. En luister als het zit je levende leven naast hem. Uh, je maakt wat mee. Ja, en vandaag is, zodra u zijn stem hoort... Jij bent vandaag onze nieuws Mag ik het zo zeggen? Als er nieuwsfeiten zijn te melden, Prem, dan uh, schuif ik bij je aan. En die feiten, daar zijn we naar op zoek. Daar hebben we NOS-verslaggevers voor. Die staan bij de belangrijkste deuren van het de Binnenhof... die op dit moment natuurlijk gesloten zijn. Bij het kabinet, op het departement voor Algemene Zaken is het kabinet bij elkaar de komende uren. Maar ook bij de fracties wordt er een strijdplan ontwikkeld. De verslaggevers die vangen de mensen op, kijken naar de gezichten... vangen de flarden op van de ideeën die nu leven. Onder meer bij eh, cda voorzitter Rutte, Ruud-Pete-Oom. Die weet wat er wat haar betreft kan gebeuren. Er de verkiezingen komen, oh, dat is wel helder. Is dat is dus, een uh, nou, Dat is aangekondigd dat dat zal gebeuren. Hoe kijkt u terug op dit weekend? Het was een, uh, een vrij uh, turbulent weekend, zullen we maar zeggen. He, waar iedereen uh, wat overvallen was door de, door de gebeurtenis. Meneer Verhagen was nogal boos op de heer Wilders. Bent u dat ook? Uh, ja, nou ja, het is natuurlijk volstrekt onverantwoordelijk gedrag. Laat dat helder zijn. Ruud van het CDA. Bij de VVD is de fractie inmiddels ook uh, bijeengekomen. Lars Geers staat daar voor ons bij de deur deze ochtend. <lacht> Lars, heb jij enig duidelijkheid gekregen... als je keek naar de gezichten van de VVD-correverie? Uh, nee, daar viel heel weinig op, op te, af te lezen vanochtend. De fractievergadering is inmiddels begonnen. Ze verzamelden zich hier allemaal even voor half elf... en gingen hun ruimte binnen. In het gangetje buiten de fractiekamer was het een drukte van belang. Is dat nog steeds? Wellicht kun je het horen. Uh, natuurlijk veel pers verzameld wat die willen allemaal weten wat de uitkomst van die fractievergadering zal zijn. Dat vroegen we ook aan uh, Stef Blok, fractievoorzitter... maar heel spraakzaam was hij niet. Ik ga de fractie bijpraten over wat er gebeurd is... en uh, gaan het debat van morgen voorbereiden. Nou, dat uh, was inderdaad Stef Blok. Dat is de informatie waar we het voorlopig even mee moeten doen. Want de hele fractie, zoals gezegd, zit nu binnen... en vergadert over wat de koers nu moet zijn... Lars Geers bij de deur van uh, de vvd Prem. Dat zijn die kleine stukjes van die puzzel, die nieuwspuzzel... die je vandaag de, in elkaar gaat schuiven. Arme journalisten, dit is het echte harde werk... Als je bij dichte deuren staan en wachten en kijken en interpreteren. Nou, uh, zullen we maar zeggen dat je... luisteraars dus de hele dag door op Radio 1... uw nieuwsanker Tim Overdijk. Dankjewel, je Tim. Bye. Luisteraars, um, u weet het, u bent het allerbelangrijkste... en u mag massaal bellen, want dat gebeurt al 0801121. U mag mede naar primtime.ntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Natuurlijk beginnen we met onze... Eminence Gries, Meneer Van Rest, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Van Rest, uh, wat denkt u, wat voelt u? Nou, ik zou even vertellen wat ik voelde en wat ik al heel vaak al gezegd heb. De schuld is van de verslaafden aan de psychotische vreemde vrees. PVV. <laughs> maar meneer en, Varest... Uh, en daar de, gingen alle partijen ook een beetje aan meedoen. Maar dat he? moet je toch wel, meneer Varest. Hij heeft uh, 25 zetels in het, uh, in het parlement. Hij is de. Je mag hoe je het ook wel wet of keert. Is hij de persoon die nu de agenda zet. En u weet hoe het gaat, zowel in politiek als alles. De mens is een kuddedier... Uh, uh, en uh, dan volgen we uh, daar achteraan. Dus je kan niet kwalijk nemen dat hij tenminste voor zijn ideeën strijdt. Ja, dat neem ik hem ook niet kwalijk. En uh, het is ook een uh, beste brave zooje steken. Maar het is wel zo dat er een hele hoop stemmers op hem dachten dat hij minister was enzovoort. Ik bedoel, dat is de verslaving... He, ja. Hij wilde de, de euro weg. He, gulden terug. Nou, neem een brood van de Audi 1,50 is dan 3,28 <laughs> ga je daarvoor betalen. Nee. En Nee. Trouwens, meneer Van Rest, uh, wat, wat wilt u? Nieuwe verkiezingen? Of uh, moeten ze. Mekje uh, Mickey Heubrecht, ze was donderdag bij ons in de uitzendingen. Die zei een nationaal kabinet. Ja. Of zegt u gewoon nieuwe verkiezingen? Nee, ik zeg. En dat is een dubbele bodem. En zakenkabinet. Dus tijdens week daar privatiseren. Dan gaat het net zoals bij de spoorwegen. Gaat het, gaat het beter en eh, goedkoper en sneller? Oké, okay. meneer Van Rest, ik, ik, ik hoor u vast nog zeker de komende tijd. En ik beloof u één ding: als we verkiezingsuitzending maken, ga ik u bellen voor uw stemadvies. Dank u wel dat u ons even te woord wilde staan. Ja. Goedemorgen, meneer de Jong. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Prima. Wat, wat heeft u gestemd bij de vorige verkiezingen? En wat gaat u nu stemmen? Ik ben eigenlijk een PvdA stemmer, maar SP om de PvdA links te houden. En wat gaat u nu stemmen? Want Diederik en Hans zijn behoorlijk links bezig. Weer links natuurlijk. En er moet een nieuwe een link... Een nationaal kabinet, dat is voor mij... Dat is voor de democratie in optima forma. Dan doen alle partijen mee in verhouding naar grootte. Maar allemaal doen ze ermee. Dat is voor mij... Maar meneer de Jong, dan kunnen we nu eigenlijk... Uh, het, minderheidskabinet, het minderheidskabinet laten... met wisselende meerderheden. Dat zou ontzettend mooi zijn. Dan laat je, want Mark Rutte doet het goed als premier. Dan laat je premier Mark Rutte dus premier zijn. En dan zeg je steeds met wisselende minderheden in de Kamer... Uh, uh, Dicht ...bij een nationaal kabinet. Ze ja. moeten eh, een meerderheid zoeken. En zo hoort het ook. Ja, vind en ik. vind, ik vind dat er met drie kwart meerderheid beslist moet worden. Nee. Niet 51% heeft de winst, nee... 1960. Meneer de Jong, als drie kwart mocht beslissen... was ik nooit op Radio 1 gekomen met mijn programma. Hartstikke bedankt dat u wilde bellen. Door had is aangeschoven, luisteraars. Want we hebben nieuws over de trein doorad. Nieuws over het ongeval van zaterdag. De botsing van twee treinen in Amsterdam... die lijkt veroorzaakt te zijn doordat de machinist van de Sprinter... door een rood zijn is gereden. staat nu in een brief van minister Schots van Hagen. Die brief die heeft ze gestuurd aan de Tweede Kamer.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 Bij het ongeluk zaterdag bij Amsterdam raakten meer dan 100 mensen gewond... en overleed één vrouw. Tot zover dit extra nieuws. Maar luisteraars, dat betekent dat de Telegraaf vanochtend... Uh, die had gisteravond al trainmanachinist die Ried door rood. Toen dacht ik, oh god, wordt het weer een kanaar zoals de Volkskrant... met uh, Leers en uh, Melodie van de Wit. Maar dan bleek de Telegraaf dus betrouwbaar uh, gebleken te zijn. En zeggen? ook de Volkskrant, want uh, ja. Ja, de, de, de Volkskrant-journalist zat in die trein... en ja. uh, had gehoord dat dat gebeurd zou zijn. Ja, ja. dus nou, nou, mag ik dan een compliment maken aan de journalistiek? Want als ze het Doet, schat ik ze uitluisteren als ze het goed doen, dan zeg ik het ook dankjewel. En als we nog meer nieuws hebben, krijgt u de warme aangename stem van Doorhout altijd. Ik wacht nog op een PVV-stemmer. Goedemorgen, Michiel. Jij hebt SP gestemd? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ja, terecht, denk ik. Als je ziet wat er wat nou gebeurt, geef ze maar eens een kans. Ja, en, en, en wat vind jij ook verkiezingen? Ja, ja, ja, absoluut. Maar ja, je zit wel in de tussentijd met een gebakken peren, hè. Ik bedoel, we ja. zitten met miljarden bezuinigingen en een triple E-reding naar beneden gehad. Bedankt, mensen. Echt bedankt. Ander, ja, maar, maar, maar, maar, maar, gewoon. maar luister, dat kunnen we toch anders oplossen? Want uh, je, je kan Rutte... De, de, wat, wat vind je van de plannen die, die, die gepresenteerd waren? Welke plannen? Nou, die, die in het is al bijna, uh, uh, waar, waar Blondie op het laatste moment uh, huilie, huilie over deed. Uh, uh, de plannen om te zeggen, we gaan uh, de AOW'ers, we, ja. de, de, we gaan de BTW verhogen, ja. we gaan een nullijn instellen. Kijk, iedereen gaat pijn voelen natuurlijk, weet je? Dat, ja. dat, dat, dat is duidelijk. Maar op een gegeven moment moet je ook uh, inderdaad de ouderen en uh, de, de minder bedeelden wel uh, op een of andere maar manier. Maar waarom? Uh, waarom? Want kijk, de inactieven. Nou kijk, even wat. Inactieven, het, het, ons systeem is, en dat snap ik steeds niet. We betalen met z'n allen belasting. Uit de belasting die we met z'n allen betalen. Waar gaan we het geld herverdelen? Nu kan je zeggen: iemand die inactief is, die krijgt dus geld betaald van ons allemaal. Natuurlijk omdat ze hard gewerkt hebben en dat verdienen ze ook. Maar als ik als hardwerkende moet inleveren en de inactieve die levert niet in, dan kan ik toch liever inactief worden? Ja, maar dat is toch niet logisch? Ik bedoel, de inactieve, daar nou, moet je wel van uitgaan dat ze niet. Je moet willig thuis gaan zitten of zo. Ik bedoel, ik zit ook thuis. En dat vind ik heel vervelend gewoon. Ik wil ja. niks liever dan aan de slag. Maar het gaat niet zo makkelijk om een baanje te krijgen. Echt niet. Nou, dan begin je... Ja, oké, okay, dat is waar. Hé, hey, hartstikke bedankt voor de bellen. bellen. een heleboel mensen. Dus ik ga snel door. Uh, meneer Frank Oorlemans, wat hebt u nog gestemd? De afgelopen verkiezing? SP of VVD? VVD. Oké. Okay. VVD. Ben je teleurgesteld in vriend Mark? Nee joh, nee joh. Kijk, de vorige kabinet is opgevallen. Ik bedoel, eh, daar gaat niet, maar je moet naar de toekomst kijken. Kijk, als jij nou hervormingsgezind bent en pro-Europees, kun je beter geen nieuwe verkiezingen hebben. Waarom niet? Vanaf... Nou, als we nieuwe verkiezingen krijgen, dan wordt het grote probleem. Dan krijgt je een PVV en SP-blok van 160 zetels. Ja. De VVD haalt ongeveer 30 zetels. Ja. PvdA de A ook zet... ongeveer 25-30, CDA ja, 120. Nou, dan gaan we het weer op. Nee, maar Frank, door. mag ik even wat zeggen? Kijk, want ik vind een van de jammeren... De, laten we even luisteren als een paar misverstanden uit de weg ruimen. 3% is geen eis van Brussel. 3% is de eis van ons. Wij vinden ja. dat je 3%... Kijk, mijn programma stopt straks om een paar minuten voor 11. Ik kan de tijd willen oprekken, maar dat is dodelijk. Als we hetzelfde ja. doen met financiën... He, eigenlijk ja. moet je 0%, Frank, want als je, als, je, als, je, als je geld hebt, kan je niet lezen. Nou, nope. tweede, tweede, lenen, sorry. Tweede, wat ik wil zeggen, is... Wat wat mij mateloos irriteert, is dat iedereen denkt dat de SP anti-Europa is. De SP is niet anti-Europa. De SP-Europarlementariërs zijn een van de meest actieve die er is. De SP zegt niet nee tegen Europa. De SP zegt alleen, je moet in Europa een democratische controle hebben... op die zakkenvullers en patjepeers die subsidies naar elkaar staan te schuiven. Dus de SP om een anti-Europese partij te noemen vind ik echt belachelijk. Nee, en ik denk dat, dat we heel goed een SP in de regering kunnen hebben... met een pro-Europees beleid. Ja, maar het gaat niet over uh, anti-Europa. Het gaat erover, ben je voor een federaal Europa of ben je tegen... De feder Kijk, de D66, VVD, het zijn allemaal mensen die voor een federaal Europa zijn met één centrale regering. Die willen eigenlijk van Europa één land maken. Maar je kunt het ook net doen als de Europese gemeenschap geweest is, ben je ook gewoon pro-Europa. Maar je hebt onderlinge yes. landen altijd netjes samengewerkt. Ja. Daar ben ik voor. Okay. Dus mijn, mijn, mijn, mijn twijfel ligt, waar moet ik nou stemmen? Ik ben uh, uh, voor hervormingen, maar ik ben tegen de federale Frank, Europa. Weet je wat het grappige is? de SP stemmen of de VVD? Frank, weet je wat het pro probleem is? Ik denk dat jij en ik hetzelfde uh, dilemma hebben. Ik twijfel ook echt uh, uh, tussen de SP en VVD. Want ik vind dat Mark Rutte het goed heeft gedaan. Stef Blok ook. Dus op zich vind ik dat die VVD niet zo... Maar eigenlijk zou ik de SP-VVD-regering het leukste vinden. Maar ja, ja uh, we moeten in september maar gaan stemmen. Dank u wel, Frank. Ik moet nog Dank een u. luisteraars. Oh, ja. Ik ga wat mail snel voor u voorlezen. Onze lieve Beppi, het is zo jammer dat we een Pvd. En nodig hebben, hadden. Dat is het resultaat van het grote wanbeleid dat al jaren gevoerd is. Luister nog eens naar de woorden van Pim Fortuyn. Uh, Jansen Wilders is la ik vind Wilders laf omdat hij weggelopen is. Het CDA en VVD hadden van tevoren wel kunnen weten dat er onvoorspelbare dingen gebeuren met Wilders. Ook vind ik het erg dom van hem. Bijvoorbeeld minister Leers dat hij het eerst heeft over donkere schaduwen boven Nederland. Hij maakt mensen nog onzekerder. Hulde voor Wilders, eindelijk de stem van het volk. Uh, de beleidsmakers en politici weten niet hoe wij moeten rondkomen van het bedrag dat zij voor ons be bedenken. Ze zitten op een riant inkomen met nevenfuncties en wij hebben steeds minder te besteden. Armoede bestaat niet, dus wel met de invalide uitkering. Chapeau voor Wilders. Ik heb tot nu toe gestemd op de P van de A, maar ik zal nu de PVV steunen. Uh, Gerard zegt, dit was een doelbewust plan van Wilders. Het rekken van het katzijdsoverleg tot vlak voor de deadline van de EU. Dit om Nederland in een onmogelijke positie te manoeuvreren in Europa en om zich daarmee weer af te kunnen zetten tegen het Europa... met het oog op het voordeel bij de komende verkiezingssluw. Nou, mag ik daar wat van zeggen, luisteraars? Ik heb... Um, ik zal de bronnen noemen, maar even uit betrouw, zeer betrouwbare bron. Uh, woensdag 28 maart is er door de VVD gezegd... luister, ik wil in de sociale zekerheid en in de zorg tenminste één hervormingsmaatregel. Dat wil de blondie niet. Toen heeft hij gezegd, ik, en toen, dat was die druk, toen heeft hij gezegd... we gaan erover nadenken. 29 maart heeft hij gezegd, oké. Okay. Dus 29 maart, wisten ze al 30 maart... dat het pakket wat nu eruit wordt, het zou worden... Dus de VVD en het CDA hadden verwacht dat ze zeggen... oké, okay, we komen eruit, want je hebt nu ja gezegd. En toch op het laatste moment zegt Blondie, huilie, huilie, nee. En daarmee vind ik, luisteraars, dat Geert Wilders... en eigenlijk ook het CDA van de PvdA, uh, CDA VVD... omdat ze daarin geloofd hebben, onverantwoord bezig zijn geweest. Want we hadden, als we eind maart gebroken hadden, hadden we in juni verkiezingen kunnen hebben. En dan heb je een mandaat van het volk en dan ga je maatregelen nemen. En nu moeten we wachten tot medio september na de verkiezing. En ik verwijt dat aan Geert Wilders, en ik verwijt dat aan zijn PVV. En ik vind het jammer, want ik had gehoopt dat Geert Wilders... mij mij ongelijk zou bewijzen, zodat ik had kunnen zeggen... luisteraars, Wilders is toch een groter staatsman dan ik dacht. Meneer Zangen, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft PVV gestemd? Ja, klopt. Waarom? Uh, nou, ik denk in de situatie waar we nu uh, in Nederland verkeren... dat is uh, naar mijn mening de schuld van de partijen die er al zaten. En ik denk als je dan echt iets wil veranderen... zou je toch op een nieuw komen moeten stemmen. Want uh, ik kan me nog heel goed herinneren... Uh, de heer Fortuyn zei destijds, uh, Nederland is vol, daar gaan we wat aan doen. Dat mocht hier van uh, niemand zeggen. Uh, vervolgens komen er nieuwe verkiezingen. En uh, bij iedereen in het verkiezingsprogramma staat, gaan we gaan dat doen aan het aantal asielzoekers die naar Nederland willen komen. Uh. Dus dat vind ik een beetje... Wat ja, voor werk doet u meneer Zangen? Ik heb een eigen zaak. Oké, okay, u bent eigen ondernemer. Nou, dan kan ik u uh. een paar dingen vragen. Kijk, uh, de Turkse president was hier en toen bleek dat we heel veel geld kunnen verdienen aan die Turkse moslims. Mm. En dan, we, we zijn niet tegen de islam, we zijn tegen de islam die uh, ons geld kost. Maar als we geld kunnen verdienen aan de islam, dan zijn we voor de islam. Toch? Dat is toch in Nederland? Ja, maar ik denk dat de hele discussie. Ik denk dat niet dat iedereen. Uh, geen, uh, niet alle moslims hetzelfde zijn. En net zoals uh, ieder mens uh, uniek is. En ik denk dat je uh, niet uh, per bevolking moet kijken, maar gewoon per uh, individu. En, okay. uh, voor mij mag iedereen naar uh, Nederland komen als ze zich gewoon netjes aan onze regels houden. En, uh, Zoals ik ga, meneer. Van, meneer maar meneer Zanger, nu een vraag. Hè. Wat, wat bent u teleurgesteld in, in, in Blondie dat hij uh, heeft geborst? Uh, nee. Want uh, ik heb liever dat hij nu nee zegt van uh, we gaan het niet doen, want dat kan ik niet uh, naar, mijn uh, naar mijn kiezers verantwoorden, dan dat hij akkoord uh, gaat met iets waar hij eigenlijk niet mee eens is. En wat gaat u stemmen in september als er verkiezingen komen? Opnieuw PVV. Oké, okay, en uh, uh, verdient u een goede boterham met uw eigen onderneming? Jazeker. En u bent een van de belastingsbetalers dankzij wie ik dit programma kan maken. Nou meneer Sanger, wou u nog iets kwijt? Nee, dat was het. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Ralf Marga, dus ik ga je even wat voorlezen. Nu er spijkers met koppen moeten worden geslagen... blijkt dat Wilders zijn woorden leeg zijn, waren en altijd zullen blijven. One-liners maken is makkelijk, dus de conclusie stemt niet. Op PVV lees Wilders, maar kiezen partij met ruggengraat, dat zegt Tieneke. Robert zegt, het is jammer dat Wilders zijn eigen bewin, gewin... boven het landsbelang heeft gesteld, maar dat doet hij altijd. Dus we mogen niet verbaasd zijn dat hij nu de stekker eruit heeft getrokken. Nu moeten er nieuwe verkiezingen komen. Zou dat nog voor de zomer lukken? Nee, dus Robert want dat kan gewoon wettelijk niet aan een vakantie. We moeten wachten tot september, oktober. Hoe eerder links weer aan de macht is, des te eerder kunnen we weer bouwen aan een sociaal en productief Nederland. Als we geen linksblok kunnen vormen, geven we dan maar een paarskabinet. Uh, uh, Ralf, jij stemt VVD, hè? Al 50 jaar, eh? Oké, okay, dus jij hebt ook meegemaakt dat ze paars... wat paars 1 vond ik een fantastisch kabinet, kok 1. Nee, ik vond het uh, ik vond het, ik vind het begrijpelijk. Ik denk dat Wilders tot de conclusie is gekomen dat dit afgelopen is. Dat uh, dat Gerommel is een partij. Dat is heel duidelijk. De partij was meneer Wilders uiteraard zelf. Hij ziet dat dit stuk gaat lopen. Hij weet donders goed dat alle macht dus ook uit zijn handen geslagen is. Die komt niet meer terug. Die had in België het cordon sanitair. Dat hadden wij in Nederland niet. Maar dat komt er dus wel op neer direct. Dus ik denk dat hij er geen zin meer in heeft. Uh, meneer Eurlings is tijdens die voor list met zijn uh, gezinstichter. En meneer Wilders die, die doet het op deze manier. Ik, en dat zou ik in zijn geval ook doen. Want wie heeft er nou zin om nog jaren met bewakers om je heen door het leven te moeten gaan? Ik denk dat hij, dat hij beseft dat hij stopt. Uh, ik, dat is mijn theorie hoor. En, mm -hmm. Dat de, PV dat de PVV dus uh, ophoudt te bestaan, dat binnen de kortste keren is die partij volledig weg. Want dat was alleen de stem van de heer Wilders, meer, meer niet, het waren alleen maar poppetjes. Ja, van maar heen. Stef Blok, die ik erg geloof, die zei gisteren, want ik vind Stef Blok een ontzettend integere vent die zei gisteren, Wilders wist wat hij onderhandelde, hij kwam terug, hij zegt mijn fractie wil het niet. Dus we dachten altijd dat Blondie machtig was, maar nee. uh, uh, uh, uh, ik, ik weet niet wat er in zijn fractie gebeurt. Nee, nee, Willers, die, die, die, die heeft daar de macht en die, die, die, die bepaalde lijn, tenminste, dat is mijn, mijn schatting. En deze meneer, die, die, die, heeft, die ziet nu in dat hij dat het... Hij weet ook dat het afgelopen is. Hij weet dat dit afgelopen is. Dus mijn idee is ook geen verkiezingen. De Partij van de Arbeid, mijn meneer Samsom, die mag nou eens laten zien dat hij het, inderdaad het landbelang over alles stelt. <laughs> er hoeven geen verkiezingen gehouden te worden. Ze kunnen meteen door. Laat, ik, laat het zien. <laughs> ja, dit vind ik een heel goede heet. Dank u wel en uh, okay. uh, uh, blijf bellen. Dank u wel. Luisteraars er zijn een heleboel tweets, maar ik zit in de studio en normaal print iedereen. En ik probeer technisch iets nieuws. En ik ben een beetje een digibeet, maar ik heb even Xavi Garcia. Ja, ik kan me herinneren dat Prim de situatie had voorspeld bij de Weren door. Ja, en ik wist wel. Ik, Wilders had me verrast. Ik dacht dat hij echt uh, een staatsman zou zijn. John Koenraads, de Leidse Chihuahua, de Limburgse Tikkel en de Witte Poedel zijn erachter dat de Poedel bang is. En de andere twee vals zijn. Ray Biritu had ik een leuke van... Uh, eerst primtime luisteren om de bloeddruk te laten zakken. Um, uh, Rutte doet het weliswaar goed als premier, zegt Jarek Reiniger, maar het beleid van zijn kabinet was heiloos. We, wij nu geen analyses nodig, zegt Jan Nijzer, maar oplossingen. Al anderhalf jaar wachten wij daarop. Bizar. Het zou het bedrijfsleven een moeten doen, eens moeten doen. En dan ga ik nu naar. Uh, ik had hier nog een prachtige uh, mail die ik even moet zoeken, luisteraars. Ondertussen kan ik zeggen: Goedemorgen, meneer Walters. Ja, goedemorgen. U de hebt de CDA de gestemd. Ik heb CDA gestemd. Uh, landelijk uh, is dat al, altijd mijn partij geweest. En uh, ik vind dat uh, we niet te veel terug moeten kijken. Er moet uh, gewoon snel wat gebeuren. En dat uh, kun je dus uh, doen door middel van een zakenkabinet. Rutte Die moet gewoon met het hele pakket waar hij bijna een akkoord over had met de PVV... daarmee, uh, daarmee moet hij uh, gewoon uh, richting uh, Tweede Kamer. En uh, voor dat totale pakket een meerderheid... Uh, te ...zien te krijgen, want dat is gewoon uh, in het landsbelang. Uh, voor de rest, uh, als uh, het kabinet niet wil blijven zitten... ...dan zou ik zeggen, een zakenkabinet... ...en haal dan ja, gewoon maar, specialisten van Stolzorg... Maar dat heb je toch al bij de woord? Als u eigenlijk kijkt nu naar het kabinet... ...het is een minderheidskabinet met vakbekwame ministers... ...ik vind ze op zich niet zo slecht. Dus nee. je zou kunnen zeggen, laat dit minderheidskabinet zitten... ...en dan zoek je brede steun in de Kamer... ...dan heb je, heb je een nat nationaal zakenkabinet. Ja, precies, maar uh, het lijkt erop of uh, met name de linkse partijen... Uh, vooral uit zijn op die verkiezingen... en niet de verantwoordelijkheid willen nemen om hier snel op te zoeken. Aha. Nee, want zij willen verkiezingen zodat het volk kan zeggen... oké, okay, jullie hebben met Blondie uh, twee jaar lang dit land in stilstand gezet. Wij hebben alternatief. Emiel Roemer zegt, jongens, ik kan een betere premier zijn. Ik kan beter verbinden, ik kan beter managen dan Mark. Ik kan beter zakenpartners kiezen. Stem op mij. Diederik Samson zegt, ik heb de P van de A voor samen met Hans Spekman. Rut Peet omzeg, Syria staat weer in de stegers. Dus volk, wij bieden u alternatief. Dat is toch goed, want Otarus tweet wel... Bewijs, volk is te dom voor democratie... maar ik vind het altijd zo belachelijk als mensen zeggen dat het volk te dom is. Ik snap niet waarom mensen geen vertrouwen hebben in het volk. Dit, het volk van Nederland heeft Nederland gemaakt tot wat het is. Ja, maar ik, ik heb wel vertrouwen in verkiezingen... en ook in de uitkomst. Maar waar ik uh, gewoon uh, mee zit in uh, dit geval... is dat men... Uh, uh, eigenlijk voor het eind van deze maand uh, met de plannen bij Europa moet zijn... om uh, toch een uh, goede begroting in te dienen. En dat ga je op deze manier nooit redden. Oké. Okay. Ik moet u helaas uh, beëindigen. Dank u wel voor het bellen. Misschien gaan we morgen weer talkradio doen, want ik merk dat er zoveel mensen nog bellen. Meneer Anoniem, u wil uw naam niet noemen. U bent PVV-stemmer. Goedemorgen. Ja, ik neem aan dat ik het ben. Oh, wat mevrouw. ik alleen wilde zeggen, ja. wat nu gebeurt is afschuwelijk. Maar... Dit hele gedonder komt doordat in de tijd wij, de euro door onze strot is geduwd. mevrouw, mag ik dat u wat vragen? Wat heeft u, u, heeft, u heeft PVV gestemd bij de laatste verkiezingen? Ja. En daarvoor En wat... die man geen blondie? Zou ik ook erg prettig zijn. Maar, ma, maar mevrouw, wat even, twee dingetjes. Um, um, wat heeft u daarvoor gestemd? GVD. Oké. Okay. En waarom mag ik hem geen blondie noemen? Omdat Al... dat irritert. En de maar, en maar, en er, als hij er komen tegen... zoveel vieze koppen op de televisie, zegt daar dan eens iets over. Nee, maar mevrouw, als hij tegen vogelaars zegt, u bent knettergep, als hij tegen iedereen ook... mag zeggen, hij noemt Cohen de bedrijfspoedel, <t> hij noemt Cohen, hij heeft Cohen verschrikkelijk beledigd, waarom mag ik niet blondie zeggen, hij heeft geblondeerd haar. waarom? Zo so wat? Nee, nou, ga dan ook eens iets zeggen van mensen die op de televisie komen met die vieze koppen. Nee, maar mevrouw, het en gaat houdt... me erom, we grof. hebben toch vrijheid van meningsuiting, hij vrijgesproken, terecht vind ik, voor haatzaaien, omdat hij mocht zeggen wat hij wil. Waarom mag hij het wel en ik niet? Nou ja, als u dat door wil blijven doen, moet u dat gewoon doen. Nee, maar u bent mijn luisteraar en ik heb altijd respect voor mijn luisteraars. Dus als u dat zegt, wil ik met graag van u weten waarom hij wel het mag en ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Oké, okay, wat gaat u? bent u teleurgesteld in Blondie? Nee, Gaat, u weer, gaat u weer op om stemmen bij de ik volgende... Weet niet, weet ik niet. Ik moet eerst alles doorlezen. Oké, okay, maar mag ik u vragen? Ik ga morgen waarschijnlijk talk talkradio doen... want we hebben nog weinig tijd. Wilt u daar weer bellen, want dan kunnen we nog doorpraten? Misschien. Oké, okay, dank u wel. Uh, okay, Fatima, ja. schrijf haar nummer op. Uh, goedemorgen, meneer De Haas. U bent de laatste beller. We hebben nog weinig tijd. Bent u teleurgesteld, want u heeft PVV gesteld. Bent u teleurgesteld in Blondie? Uh, nee, ik ben niet teleurgesteld... Hm? Wel vind ik uh, dat de begrotingsregels wel moeten worden nageleefd. Uh, uh, ik vind dat we gewoon helemaal geen tekort moeten hebben, schulden moeten afdragen. Meneer de, de, de Haas, de Haas o, laat me raden. Wat voor werk doet u? Zeker eigen ondernemer? Nee, ik uh, werk gewoon uh, onder taxe-CEO en dat is niet rijkelijk bedeeld. En ik betaal de volle map aan belastingen. Ja. En Meneer De Haas, weet u wat het is? Ik vind ook dat gezeur 3% nog te veel. Ik vind dat je het naar nul moet brengen, maar dan moet je niet bij blondie zijn. Want hij wou het eruit laten knallen. Maar misschien ook andere prioriteiten. Ik zie ook wel waarop wordt bezuinigd. En dan denk ik, ja, kom dan maar met wat miljardjes minder aan de EU en aan de ontwikkelingshulp. En dan komen we ook een heel in. Oké, okay, vriend, die ontwikkelingshulp ben ik ook helemaal met je eens wat mij betreft. En ik vind dat ze publieke omroep ook meer mogen bezuinigen. Maar mijn probleem is alleen, je kan niet... Uh, waar moet je nog meer bezuinigen? Ik vond, ik vond die pakketten niet zo slecht, hoor. Ja... U wel? Ach, eh, uh, btw erop. Dat is gewoon wel weer even 10% procent, wat uh, belasting. Uh, wat ging toegevoegd Maar meneer De Haas, dan gaan we af. wel weer naar een lagere inkomstenbelasting. In 2014. Dat is wel weer. Want dan wordt arbeid goedkoper en dan worden we weer productiever. Lu luisteraars, we gaan... weet u wat we gaan morgen Talk Radio doen? Ik dank iedereen hartelijk. Ga naar de website. Kunt u alle reacties lezen en de uitzending, uh, uitzending naluisteren. Tot morgen. Namaste. Dag. Het Natuurlijk kunnen we het hebben over slechte jaarcijfers en faillissementen. Maar tros in Bedrijf heeft het liever over...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 Pertinente vragen zonder zagen. Hmm, wat zal ik eens nemen? Wat dacht je van een kantenmaaier van Stiel? Stiel, sterk werk.